Jan van der Putten met het NOS-journaal. Julian Assange, de voorman van Wikileaks, is in Londen aangehouden... mede op verzoek van de Verenigde Staten. Dat land vraagt mogelijk om zijn uitlevering... wegens publicatie van staatsgeheimen. Assange hield zich zeven jaar schuil in de ambassade van Ecuador. Maar dat land wil van hem af. Hij zou zich niet hebben gehouden aan de voorwaarden voor zijn asiel.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 Minister De Jonge doet daar onderzoek naar. De Levenzijnde Kliniek, die bepaalde euthanasieverzoeken uitvoert... zegt dat artsen nog terughoudender zijn geworden... omdat het Openbaar Ministerie een aantal strafrechtelijke onderzoeken heeft aangekondigd. De Australische filmacteur Jeffrey Rush heeft een lasterzaak gewonnen tegen een krant. Rush speelde in Pirates of the Caribbean en kreeg een Oscar voor de King's Speech. De Daily Telegraph had hem beschuldigd van seksueel wangedrag. Volgens de rechter is er niet genoeg bewijs. Rush krijgt voorlopig een schadevergoeding van ruim een half miljoen euro, maar dat bedrag kan nog oplopen. De politie heeft elf mensen opgepakt die in de buurt van Maastricht uit een vrachtwagen waren gesprongen. De vrachtwagen stopte vanochtend op de A2 bij Gronsveld. Er sprongen zo'n dertig mensen uit die vervolgens naar een woonwijk liepen. Onder andere de chauffeur is weer opgepakt, maar een deel van de groep is nog zoek. De vrachtwagen staat geregistreerd in Cyprus. Het weer op veel plaatsen zon, in het noordwesten bewolkt en kans op een bui. Een koude noordoostenwind en het wordt een graad of 10. Morgen meer bewolking en kans op een winterse bui. En met 9 graden blijft het vrij koud. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam staat er file op de A10. De A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel, 3 kilometer en 10 minuten vertraging.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 Was us right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 Show.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 Human, after all, I'm only human, after all, don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human, do what I can. I'm just a man, I do what I can, don't. Tot zover het ritme van ZFN. Via de kabel op 104.5.